Aanvoert. En dat punt wat u aanvoert, dat is uh, als wij zeggen de lokale uh, heffingen als het gaat over de OZB niet verhogen. Dat betekent niet dat alle andere lokale heffingen 25% moeten stijgen. En een zoethoudertje hier is dat de OZB niet verhoogd wordt. En ik vind uh, dat uh, te, een uh, te eenzijdige opmerking van u. Van u zelf bedoelt u? Nee, wij, wij zeggen gewoon de lokale heffingen bij elkaar nemen. En dan, u pikt alleen de OZB eruit, waar wij uh, niet nee, blij mee nee nee, nee, nee, nee, u zei lokale heffingen niet verhogen. Nee, ik heb gezegd de lokale heffingen zijn 25% verhoogd. Ja, en die moet je dus nu niet meer verhogen. Sinds 2010. Zeg. En die moet je dus nu niet meer verhogen, zei u? Nee, moet je maar, eigenlijk niet meer verhogen. Maar worden. de stresstest zegt je moet de OZB verhogen. Daar pikt u er één uit. Ik heb het over uh, in samenhang met allerlei andere uitgaven. U zegt zelf op een bepaald moment, het geld is tekort. De subsidiescan komt. De rekenkamer zegt, ga eens even kijken wat u eraan uitgeeft. Wat het beoogd effect is. Wat kan u ervan meten. En hoe, hoe lang houdt u dat vol en zit daar een plafond aan. Wij zijn de enige gemeente in Nederland die geen subsidieplafond heeft. Dat is toch raar? Dat gaat om die 2,7 miljoen euro aan subsidies. Daar moet u naar nou kijken. Hey, u moet... En die lokale heffingen niet verhogen. U moet, niet voor... u moet nu niet voor de bühne zitten roepen. Wij zijn de enige gemeente in Nederland die geen subsidieplafond heeft. Eh, tart me niet. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeente heeft geen subsidieplafond. Dus hoe komt u erop? Dat daar zuig ik uit mijn duim. Goed. <lacht> ja. Oké. Okay. In deze crisistijd, uh, waar, al de gemeente, al, waar, Demmers, al, waar Demmers, alle gemeenten... Meneer Demmers, uw antwoord is duidelijk. Zijn er nog anderen die vragen willen stellen? Meneer Wisman. Sss. Dank, voorzitter. Ik, uh, wal, een ander uh, heeft het ook niet. Dus wij sss. ook niet. Jongen, jongen. Meneer Wisman. Ik wou uh, meneer Demmers uh, nog wat zeggen. Uh, hij zei in zijn uh, betoog dat uh, D66... Uh, de uh, kijkremtaak-discussie nu al afgerond zou willen zien dit jaar. Ja. Ik, ik heb gezegd, opschriftelijk gevraagd en hier ook tegen de wethouder gezegd, dat wij zouden, liefst zouden zien dat het eind dit jaar nog zou beginnen dan heb ik het verkeerd begrepen. Dus u wil graag een begroting vaststellen... zonder dat u weet waar u nu gaat snijden even goed uh, geldt... dat even zo goed geldt voor de lokale belastingen en de lokale heffingen. Het is toch heel raar als u grote stappen wil nemen... en u zegt ik wil geen kaarsgaaf en u moet nu de begroting vaststellen... dan is die... dat is een blanche. Want op dat moment... Als u dan wel uh, die grote stappen wil nemen om die financiële zaak op orde te brengen, die 2,2 miljoen exploitatie wil inhalen en die 22 miljoen schuld aflossen, dan heeft, geeft u nu met het vaststellen van deze begroting, geeft u het uh, uh, college een blanche zeker met het aantal PM'tjes wat erin staat. En het college is het, zal het met u en mij eens zijn, maar dan blijft het een inspanningsverplichting. En dan is het geen, dan is het een, want elke zaak, elke budget, die niet in het beleid past, is onrechtmatig. En dat, die stok achter de deur, die gooit u nu weg. Dat is mijn antwoord. Mevrouw van der Plas. Ja, volgens mij is de bedoeling juist dat er een zorgvuldig proces uh, voorafgaat aan die hele kerntakendiscussie. En die kan je er niet even doorheen drukken, zeg maar, wat uh, volgens mij het liefst uh, de meeste raadsleden hier willen. Uh, in, de in de oppositie dus uh, ja, dat wil ik nog even toevoegen daar heeft u het punt mevrouw ja. van der Plas het is een ingewikkeld ding uh, een paar jaar geleden sommige gemeentes doen daar een jaar over maar het dossier wat ik op het uh, website van de gemeente heb gezet daar staat het hele pad in en daar hadden we gelijk mee moeten beginnen na de verkiezingen maar dat is niet gebeurd en de redenen weet u zelf ook maar nu zitten we voor het blok om een carte blanche te geven. En dat kan nu nog proberen om bij te sturen met de voorjaarsnota... aan het eind van die kennentakendiscussie. Maar als de inspanningsverplichting van een college... als die zegt van ja, helaas pindakaas, het kan niet... net zoals we net hebben gehoord met vrij parkeren... hé, hey, kan niet, moet toch betaald worden dan heeft u geen stok als raad... heeft u geen stok om te slaan. De, en de echte uitwerking... en de effecten van die kerntakendiscussie, die komen dan misschien in 2016 aan de orde. Zijn we weer Demmers. twee jaar kwijt. Meneer Demmers, is het punt punthelder. Dank u, urensson. Ik stap je vinger nog op. Ja, voorzitter. Um, meneer Demmers, u begon uw betoog... en het, zo doet u dat al vaker... en heeft het ook al een voorspelbaar... uitlegbaar lokaal bestuur. Hm? Daar ging u op door... En vervolgens haalde u de gemeentewet aan en typeerde u ook nog even uh, uh, uh, het college nu, waarbij de sprake is van 1,8 wethouder. Wat betekent dat in uw optiek en waarom stelt u dat zo nadrukkelijk? Nou, omdat we ons aan de regels moeten houden. En als we er nu zonder wethouder zitten en dat we nu 1,8 wethouder hebben, dat dat niet mag, dat bedoel ik. In hoeverre dat strafbaar is of we wederom aangifte moeten doen, ik zou het niet weten. Mevrouw Kurentzon. Dan zou dat dus betekenen, um, als ik dat door zou redeneren... dat uh, de begroting dus um, niet behandeld zou kunnen worden. Omdat het college niet, uh, omdat het zeg maar demissionair zou zijn of iets dergelijks bedoelt u dat? Dat heeft u een punt, maar we hebben... 11 november hebben we een afspraak met de commissaris van de Koning. Dan ga ik het eens dus goed vragen. Dank u wel. Ik kijk rond. Volgens mij is er verder geen behoefte tot nadere vraagstelling. Meneer Demmers, dank u D wel. U ook bedankt, voorzitter. Wij gaan verder met de lijst. De Partij van de Arbeid, meneer tonen. En met u is afgesproken dat u blijft zitten. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter... Als we na een half jaar een nieuwe raad en nieuw college de balans opmaken, dan constateert de Partij van de Arbeid dat er nagenoeg niets tot stand is gekomen. Er is nog geen spoortje te ontdekken van een raadsprogramma, geen spoortje van een aanzet tot kerntakendiscussie, laat staan een nieuwe beleidsagenda. Daarmee is overigens de beleidsagenda 2013-4 nog steeds de leidraad. Maar ook van die agenda wordt nagenoeg niets naar de raad gebracht. Uiteraard wel de verordeningen van de drie decentralisaties, maar dat is niet aan het college te danken, maar aan het stabiele ambtelijke apparaat en de samenwerkende gemeente. Zomaar de greep uit die beleidsagenda die ik net uh, noemde, 2013-4, waarvan de data zwaar zijn of worden overschreden zonder de Raad daarover te informeren. Het gemeentelijk rioleringsplan is niet in zicht. Het participatietraject gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dat in het tweede kwartaal zou starten moet nog beginnen. Grote stilte omtrent het bestemmingsplan kost verloren. Idem in zaken centrum. Over Venstra aan de Zee krijgen we geen informatie, daar moeten we naar vragen. Over de ontwikkeling in Radehuisplein krijgen we geen informatie, daar moeten we naar vragen. Het project de Verbeelding is nog zo'n voorbeeld. Indien de PvdA er vorige maand niet naar had gevraagd, hadden we ook daarover geen enkele informatie ontvangen, terwijl fase 2 al in juni afgerond had, had moeten zijn. ...en fase 3 eind december klaar moet zijn. Die data zijn en worden dus bij lange na niet gehaald. Maar de raad informeren, homa. maar. Het is op zich te goed, college schudt het met de informatie aan de raad. En het zijn juist de partijen van deze coalitie... ...die in het verleden altijd wat te klagen hadden over te late informatie. Blijkbaar is een schuurtje van een inwoner die toevallig wethouder is geworden... ...van een zodanige importantie... ...dat het hele verdere radenwerk van de gemeente tot stilstand is gekomen... De vraag dringt zich dan op wat Zandvoort te wachten staat als er echt iets aan de hand is. Bij diverse raadsvoorstellen is door de Partij van de Arbeid, maar ook de andere oppositiepartijen, onderbouwd aangegeven dat dit anders moet. Voor het gemak nemen we even het voorbeeld in zaken de besluitvorming André Zandvoort en dan met name het terugdraaien van het besluit om het voormalige zwembad zo spoedig mogelijk te slopen en de openbare ruimte aantrekkelijk in te richten. We hebben met argumenten geprobeerd aan te geven dat de overheid het niet kan maken om besluiten terug te draaien waarover één overeenstemming is bereikt met de belanghebbenden en de provincie zonder daarover eerst met betrokkenen te overleggen. Tot een discussie met de laatste fracties van de coalitie kwam het niet. Er werd gewoon niet gereageerd op de inbreng van de oppositie en de wethouder die nu alweer weg is werd bedankt voor zijn uitstekende uiteenzetting. Niet de argumenten, maar de zelfgenoegzaamheid van de coalitie en de macht van het getal, of moet ik zeggen de arrogantie van de macht, bepaalt de uitkomst. Het is helder dat de coalitiepartijen niet openstaan voor de visie van andere partijen. Daarmee zet de coalitie 41% van de Zandvoertse bevolking, die door oppositie wordt vertegenwoordigd, buiten spel. Dat is blijkbaar het nieuwe denken van de coalitie over democratie en participatie. De begroting. Het college is er bijna ingeslaagd een sluitende begroting en meerjarenraming voor te leggen. Dat zou een felicitatie waard zijn geweest gezien de grote inspanningen die ons te wachten staan. Maar helaas moet de Partij van de Arbeid constateren dat die sprake is van een boterzachte begroting. Het college hanteert vier methoden om de begroting sluitend te maken en de florisanter uit te laten zien. De eerste methode. Aan de uitgavenkant voert het college pro posten op terwijl die lastig geheel of gedeeltelijk bekend zijn bijvoorbeeld de taakstelling begraafplaats met een bezuiniging van 40.000 in 2015. We weten nu al dat dit niet in één keer bereikt wordt, maar uitgesmeerd wordt over vier jaar. De tekst van de begroting geeft dat ook aan. Dan neem je die tegenvallen in cijfers op en niet als een PM-post. Een ander voorbeeld is de promemoriepost, frictiekosten, ambtelijke samenwerking. Daarvan is bekend dat het zou kunnen gaan om een bedrag van circa 500.000 euro... Een half miljoen. Ook dan neem je geen PM-post op. Maar je neemt een reëel bedrag op. En in de risicoparagraaf geef je volgens aan dat het mogelijk meer kan worden. De tweede methode. Het college stelt voor een aantal posten te verlagen. Maar tekent daarbij dan meteen aan dat die posten toch hoger uit zouden kunnen vallen. En doen die overschrijdingen zich dan voor. Dan zal het college dat achteraf bij voorjaarsnota of najaarsnota alsnog melden. Verder stelt het college voor een regionale afspraak om jaarlijks 77.000 te storten in het mobiliteitsfonds. Mevrouw Gurmans had er ook al over. Om dat niet na te komen en maar een jaartje over te slaan. En tot slot, bij de tweede methode, een voor de PvdA volstrekt onbegrijpelijk voorstel om op het totale inflatiebedrag van 228.000 euro een taakstelling te realiseren van 94.000 euro. De portefeuillehouder kon het dan ook niet uitleggen wat hiermee bedoeld wordt. En dat is natuurlijk ook niet uit te leggen. Maar zo heb je wel snel een bezuiniging van ruim 260.000 euro gevonden. De derde methode. Posten opnemen die nog niet zeker zijn. In het verleden een vloek voor het CDA. Het college geeft in de memorie van antwoord aan dat de hoogte van de verwachte huishoudelijke hulp toelagen pas in december bekend wordt. Toch neemt het college hier een voorschot op. Door in de memorie van antwoord een bedrag van 103.000 van de voorlopige lijst in de boeken als de ontvangen bedrag in 2015 en 2016. Overigens behoren daar ook uitgaven tegenover te staan en wordt het per saldo nul, maar dat vinden we niet terug. Of wordt dat bedrag ingezet als aanvulling op het tekort van het budget huishoudelijke hulp? Dat is dan niet in lijn met het uitdagingen van dit college dat we het zouden moeten doen met de beschikbaar gestelde budgetten, want dan zou er nu meer gedaan moeten worden, maar dat staat er niet. De vierde methode. In het verlengde van het verhaal over de huishoudelijke hulp, ondanks het feit dat de gemeente Zandvoort al jaren tekort komt tot de budgetten van het Rijk in zaken de oude WMO en ondanks de doorgevoerde bezuiniging van het Rijk op de huishoudelijke hulp, basiert het college de uitgaven voor de oude WMO op de beschikbaar gestelde middelen en niet op de reële cijfers van vorige jaren. Gelukkig zijn er in het verleden diverse maatregelen doorgevoerd. die tot forse besparingen hebben geleid. Maar de uitgaven overschrijven nog altijd de budgetten die het Rijk beschikbaar stelt. Hoe we dat gaan oplossen, zien we onderweg wel, stelt het college. Vrij vertaald wie dan leeft, die dan zorgt. Deze vier methoden noem je ook wel jezelf rijkregenen. En er is feitelijk nog een vijfde methode waarmee het college de begroting sluitend maakt. We voeren gewoon niet uit wat we de kiezers beloofd hebben. ...zoals bijvoorbeeld het opknappen van gebouwde krocht. Ik citeer het CDA bij de algemene beschouwing van vorig jaar. Het CDA vindt dat we niet dezelfde fout moeten maken als bij de blauwe trim, ...waarin het verenigingsleven weer vergeten werd. Het verenigingsleven dient vanaf het begin betrokken te worden bij de renovatie van het gebouw. En dat zet het CDA door in het verkiezingsprogramma. Het CDA vindt dat de krocht gerenoveerd dient te worden... ...zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd... In overleg met de exploitant en het verenigingsleven wordt gekeken welke invulling het beste past bij gebouw De Krocht. OPZ en D66 hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. En ik heb hier alleen maar het voorbeeld van gebouw De Krocht, zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden uh, aan te geven. We wisten vorig jaar en zelfs vier jaar geleden al dat renovatie veel geld ging kosten en eigenlijk niet uitvoerbaar was zonder het aangaan van een nieuwe lening. Maar u meende de afstand te moeten nemen van het standpunt van het toenmalige college. Stem op ons en u wil geschieden, was de belofte. We zijn nog geen zeven maanden na die verkiezingen en de belofte ligt al bij het uitvuil. Dat heeft niets te maken met reëel begroten, maar alles met kiezersbetrog. U zult begrijpen dat op deze wijze een begroting sluitend maken weinig enthousiasme oproept bij de Partij van de Arbeid. De begroting krijgt daarom geen goedkeuring van de Partij van de Arbeid. Om tot een realistische begroting te komen zou een groot aantal aanpassingen en dus een groot aantal amendementen nodig zijn. De PvdA heeft hierover nagedacht. Er werd straks al gesproken over een mogelijke tegenbegroting. De PvdA heeft erover nagedacht en besloten daarin geen uren te, te investeren... ...omdat we bijvoorbeeld weten dat deze coalitie zich daar weinig aan gelegen zal laten liggen. We zullen ons daarom tijdens de bespreking van de begroting en de memorie van Antwoord beperken... ...tot een klein aantal punten waarvan enkele vertaald worden in een amendement of motie. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Kijk rond, hoeft aan vragen. Meneer Simons. Ja, ik heb een korte vraag aan meneer Tonen. Uh, meneer Tonen had het over de coalitie... ...die zou niet openstaan voor de visie van de, of, uh, van de oppositie. Ja, dat begrijp ik niet helemaal... ...want ik denk dat we dat uh, vanaf het begin hebben gezegd... ...we moeten iets samen te doen... En dat samen doen, daar zie je niet veel van terug, dat is waar. Maar een concrete vraag aan u, meneer Tonen: dat is. We hebben net al iets gehad uh, over het, uh, het raadsprogramma. Uh, u heeft ervan afgezien om uw medewerking met uw kennis en ervaring te verlenen aan het samenstellen van dat raadsprogramma. Dat klopt. Dat u dan ook de mogelijkheid hebt om mee te werken, uw visie daarin te leggen. Waarom ziet u dan af van, van daaraan beter uit? Voorzitter, zoals de heer Simons weet heb ik in aanvang namens de Partij van de Arbeid gezegd dat wij daar aan mee zouden doen. Vervolgens hebben we geconstateerd wat er in diverse raadsvergaderingen achter elkaar is gebeurd. Onder andere het totaal niet ingaan door welke partijen dan ook vanuit de coalitie op argumenten die door de oppositiepartijen werden aangedragen op basis van... Bijvoorbeeld het, zwembad, het slopen van het zwembad en die openbare ruimte in te richten, Volkomen genegeerd. En daarna hebben ik gezegd als dit zo gaat, als dit zo moet en men ons wel nodig heeft uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Dan zien wij daarvan af. Dan kijken we wel wat er op ons afkomt. Hetzelfde geldt daar straks voor die kerntaken discussie. Want er gebeurt schijnbaar van alles achter de gordijnen. Wij weten in ieder geval totaal nog van niets we al tijdig, tijdig een aantal keren hebben aangegeven een kerntakendiscussie is niets van de college is iets van de raad een raadsprogramma is niets van de college is iets van de raad en je ziet dus nu gewoon dat, uh, dat er voorbij gegaan wordt aan die inbreng die we, die, die we uh, naar het beste uh, eer en geweten hebben geleverd op meerdere fronten, bij meerdere voorstellen en dan heeft het weinig zinvol om je dan uh, om, om je dan te gaan bewegen in een raadsprogramma ...van de coalitie... om vervolgens weer in de te komen staan. Meneer Simons. Voorzitter, ik vind dat een gemiste kans. Ik vind dat ook jammer. En eh, ik heb ook nog opmerkingen van meneer Toner gehoord... ...over eh, de beloftes... ...uit de verkiezingsprogramma's... ...die zijn nog steeds niet waargemaakt. Ja, ik denk dat je daar ook iets langer dan... Eh, ...pakweg een half jaar voor nodig hebt. Maar, kunt u aantonen... ...trouwens, dat was eigenlijk hetzelfde... ...met de opmerking van de VVD... Kunt u aantonen uit de periode 2010 tot 2014 dat u al uw verkiezingsbeloften heeft waargemaakt, meneer Tonen? Alle verkiezingsbeloftes? Eh, wij hebben een raadsprogramma gemaakt. En daarin Ik heb het nu alles... over verkiezingsbeloften, meneer Tonen. Nee, wie heeft, nee kijk, u heeft geen raadsprogramma. U heeft wel in een begroting weggeschreven dat u de krochtenrenovatie niet gaat doen, zonder raadsprogramma. Dat is heel wat anders. Wij hebben op basis van het verkiezingsprogramma... Op basis van het verkiezingsprogramma is er een raadsprogramma gemaakt. En daar, op, ba op basis van dat raadsprogramma, is het vorige college gaan sturen. Dat is ook de gebruikelijke gang van zaken. En... Voor, voorzitter, maar, maar u doet dat niet... Alvair, Nog even bij interruptie, meneer Tonen. U verwees bij uw commentaar naar verkiezingsbeloftes van partijen. En mijn vraag is gewoon, u heeft in 2010 ook een verkiezingsprogramma gemaakt. En mijn eenvoudige vraag is, 2010-2014, die periode is over. Heeft u ze allemaal uit uw programma weggemaakt? Ja, u luistert gewoon niet. Ik zeg net tegen u, op basis van de verkiezingsprogramma's die er waren van de toenmalige coalitie, is er een raadsprogramma gemaakt. Op dat moment is dat het programma wat je uit hebt te voeren. Als coalitie. En dan staan die dingen die in je verkiezingsprogramma staan en die daar niet in staan. Die zijn op dat moment niet meer geldig. Daar gaat het niet meer om. Dat is totaal wat anders dan zonder raadsprogramma. Maar in een begroting datgene wat je beloofd hebt aan de kiezer onmiddellijk bij het oud vuil te zetten. Want dat heeft u gedaan. U heeft gewoon de renovatie van, van gebouw de Krocht. Uh, die eigenlijk al lang uh, had moeten plaatsvinden. Die telkens maar is uitgesteld. Ook in verband met de ontwikkeling van het LDC. Heeft u... ...gewoon nu bij het oud-vuil gezet... Het is van, ...ja, we gaan nu eerst maar... ...houden het ding maar open... ...en we zien te zijnde tijd wel... ...kerntaken want die wordt overal bijgehaald... ...in het kader van de kerntaken gaan we kijken... ...of we gebouw de krocht openhouden, ja of nee. Nou, dat is heel wat anders... ...dan wat u net beweerde. Meneer Simons. Ik begrijp, ik begrijp het verhaal van meneer Tonen... ...dat is terecht, natuurlijk zijn er een aantal dingen... ...die hij zegt, die zijn waar... ...maar het is nog steeds geen antwoord op mijn vraag... ...want het verwijt van meneer Tonen was... Jullie maken, jullie coalitiepartijen maken jullie verkiezingsbeloften niet waar. En ik heb het niet over het coalitieprogramma of dat je daar een, een, een samengaan hebt. Natuurlijk, dat heb je in 2010 ook gehad. En dat heb je in 2014 ook. Je krijgt een coalitieakkoord en straks een raadsprogramma. Maar u heeft gerefereerd aan het waarmaken van je eigen verkiezingsbeloften. En daar geeft u gewoon geen antwoord op. Daar zeilt u omheen. Nou, prima als je dat zo wil, dan kan dat. Ja, meneer Sandberg, u stak uw vinger nog op. Ja, voorzitter, ik had een vraag. Want uh, de heer uh, Tonen verwijt uh, de huidige coalitie dat ze uh, niet voldoende luistert naar de oppositie. Ik kan me herinneren dat in cruciale voorstellen uh, er een uh, raadsbreed akkoord was. En inderdaad is er gediscussieerd over uh, het voorstel uh, Venster. Uh, Nee, André uh, entree van Zandvoort. En ik kan me herinneren dat ik diverse malen heb geprobeerd... om uh, daar een eensluidig standpunt uh, in te, te verkrijgen. Dat is niet gelukt, dat geef ik toe. Maar we hebben wel de, hoe heet het, uh, de toezegging van de wethouder gehad... dat conform uw verzoek, en niet alleen uw verzoek... Maar dat er contact opgenomen zou worden met de desbetreffende uh, mensen. Waar destijds afspraken mee gemaakt werden. Die toezegging is gedaan en die staat. Dan kom ik nog even terug op het uh, raadsprogramma. Waar u, het van, uh, waar u kritiek op heeft. Dat dat uh, uh, dan een raadsprogramma Voorzitter, zou zijn... ik heb geen kritiek op het raadsprogramma, want er is geen raadsprogramma. Nee, precies. Maar op de behandeling van het uh, raadsprogramma. Daarvan heeft u zich in duidelijke woorden gedistangeerd. En ik begrijp nu ook uh, waarom. Want u liet zich net ontvallen... ...dat het raadsprogramma van de periode 2000, 2010 tot 2013... Uh, ...14, voor mij betreft... ...dat dat een raadsprogramma was van de coalitie. Dus dat had niets met de raad te maken... Het was een raadsprogramma met de coalitie. Doe die band nog maar even terug, nee, Dat heeft u gezegd. En nee, ik kan raad... mij trouwens herinneren, heer Tonen. dat ik tot op het laatst aanwezig ben geweest bij de totstandkoming van het raadsprogramma. En de inbreng daarvan. en niet alleen de inbreng van mij, maar ook van andere oppositiepartijen. in het raadsprogramma was nul. Dus ik raad u aan uw hand op uw hoofd te leggen. En dan met mij te constateren dat u kilo's boter op uw hoofd heeft. Ja. Uh, was nee, allemaal dat maar waar dat u kilo's boter op mijn hoofd zeg, had? Geldvaart. Als ik gezegd heb dat het een coalitie uh, raadsprogramma was, dan heb ik dat verkeerd gezegd. Dan neem ik dat terug. Sterker nog, ik zat nu in het college en het college heeft zich er helemaal niet mee bemoeid. Dus ik kan me herinneren het dat college u er constant er bij zat. Het college heeft zich er totaal niet mee bemoeid wij waren daar niet bij uh, nu even terug naar datgene wat u zei over André uh, over Zandvoort waar gaat het nou om wij hadden beargumenteerd dat je eerst gaat praten voordat je iets verandert en wat gebeurde hier je ging eerst veranderen en dan achteraf gaan we vertellen dat we veranderd hebben en dat is totaal wat anders en zo ga je niet met je belanghebb belanghebbenden om. En zo doe je geen participatietraject. Wat u zo hoog in het vader heeft staan. Ik denk dat dat bij ons hoger in het vader staat dan bij u. Want u handelt namelijk precies tegen het raads. En omgekeerd. En u bent en geen van de drie coalitiepartijen zijn ingegaan op de argumenten die door de oppositiepartijen zijn aangedragen daarvoor. Geen van allen. Meneer, ik ben het daar niet mee eens. Goed, ik wilde net zeggen, we stoppen deze discussie. Want u wordt het niet eens. Uh, meneer Kroonsberg. Ja. U heeft het uh, over de krocht. En ik dacht. En ik kan het verkeerd hebben. Dat u een keer heeft gezegd. Uh, als het uh, nodig is om de blauwe tram helemaal uh, op orde te brengen. En de krocht ook. Dan moet het maar een paar centen kosten. En dat moet het dan maar uh, door de verenigingen. In uh, bepaalde huurbijdragers. Uh, ...goed neergezet worden. Maar verenigingen hebben duidelijk aangegeven... ...dat ze in deze... Mag ik, ik even weten wanneer ik het dat Ik kom nu zeg, met he? mijn vraag. Nee, wanneer heb ik dat gezegd? Dat heeft u in een... Ik weet dat niet precies... ...maar u heeft echt voor mij aangegeven... ...dat u duidelijk van plan was... ...als u wethouder was gebleven... ...om een aantal dingen te gaan doen... ...en dat dan ook te financieren... ...en dat er dan ook wel gevolgen waren... En dat mensen maar bereid moesten zijn om er dan wat meer centen voor over te hebben. Ik weet niet welke droom u gehad hebt. Het zou wel een zijn geweest. Nee, ik heb geen droom gehad, want ik okay. heb dat u uh, horen, horen zeggen in die sfeer. Nou, de verenigingen en de mensen die op dit moment uh, gebruik maken van allerlei accommodaties. zitten er in deze tijd echt niet op te wachten om met financiële verhogingen uh, opgezadeld te worden. En wat, en wat vraag, dat betreft. Is, de krocht, is het verhaal van de krocht van dit college ja. uh, helemaal toegesneden op de wensen van Krasme, een hele hoop mensen. Meneer Krasberg, wat is uw vraag? De vraag is dat meneer, dat, dat meneer Tonen beseft dat er ook financiën voor mensen belangrijk zijn. En dat hij daar rekening mee moet houden. En ik wil hem vragen of, dat, of, dat, of hij daar ook oog voor heeft... Ja, kijk, ik kan geen oog hebben voor dingen die, die, die ik nooit heb gezegd. Klinkt nonsens. Wat ik gezegd heb over de krocht in relatie tot de blauwe tram is dat er in meerjarenramingen telkens opgenomen stond een bedrag van, uh, ik dacht iets van een ton of acht of zo, voor renovatie van de krocht. Acht of negen ton. En toen, heb ik, en toen heb ik gezegd, en ik zelfs niet eens, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de voorzittersperiode Stammers, die zei toen. We moeten kijken of we de krocht iets goedkoper kunnen renoveren, zodat we de resterende middelen kunnen gebruiken om de blauwe tram, naar aanleiding van de motie die toen is ingediend, geschikter te maken. Dat is wat de partij voor gezegd heeft en voor heeft gestaan en ik heb nooit, want ik pleit nooit voor verhoging van bijdragen, huren, et cetera, van verenigingen. Ik weet precies hoe die ervoor staan. Ik weet zeker dat u toen de tijd heeft aangegeven... dat de mensen er maar aan moesten wennen... dat ze er dan ook maar geld, meer geld voor over moesten hebben. En dat in relatie tot de blauwe tram. En nogmaals, de ellende van de blauwe tram... die nu het college op zijn bordje heeft... stamt uit een periode waarin, wat mij betreft... nog nooit verantwoording overgelegd is wat de oorzaak is geweest van het debakel waar nu sociaal cultureel zandvoort mee te maken heeft. En dat moet u Premier weten, Kansberg. want u was erbij. En daar moet u eens antwoord op Kansberg. geven. Ik kan het houden ik kort graag, want we gaan af. En ik kijk, eh, achtereenvolgens uh, uh, is, is dat in de colleges geweest met VVD, OPZ, PvdA... en de colleges uh, VVD, CDA, PvdA... en... Um, voor het van, van LDC waren anderen, onder andere van het CDA. Nee, niet nee, Nielsberg, het is genoeg. Ik kijk rond en constateer dat daarmee dit rondje is afgerond. Dank meneer Tonen. Dat is de laatste partij die vanavond aan het woord komt wat mij betreft. Het college gaat morgen in de beantwoording verder... Is eh, sociaal Zandvoort in de persoon van meneer Paap. En meneer Paap heeft mij gevraagd om ook te mogen afwijken. Met name omdat de lichtinval op zijn mobiele apparaat zodanig is dat hij de tekst slecht kan lezen. En dat vind ik ook een legitiem argument. Meneer Paap, aan u het woord. Ja, voorzitter, mag van mij morgen ook, hoor. Nee, hoor. Wij kijken in verlangen uit. Nou, ik ben wel een half uurtje bezig. Nee, hoor, geen. <laughs> <laughs> meneer Paap. Hoe? Dank u voorzitter. Graag mensen in de zaal, thuis, graag college, graag geleden van de raad. Voorzitter, sociale somswoord wilde eigenlijk met een lolletje beginnen... maar de situatie laat het niet toe. Als eerste wil ik de betreffende wethouder... de afdelingen bedanken voor deze sluitende begroting. Voorzitter, voor een deel is de gemeente genoodzaakt... om te bezuinigen als gevolg van landelijk beleid... zoals de drie decentralisaties. Maar ook eigen beleid andere samenwerking met de gemeente Halen, gaat in het begin veel geld kosten... Sociaal Zondvoort beseft heel goed dat deze opgave niet makkelijk zal zijn. De, brand, de brandende vraag is halve welke keuzes wij moeten maken om de lasten daar waar mogelijk niet neer te leggen bij onze kwetsbare groepen. Groepen die veelal geen rek meer hebben in hun huishoudboekje. Ongeveer 13% van de kinderen in Nederland leeft onder armoedegrens. En ongeveer 15% van onze burgerbevolking leeft rond of onder de armoedegrens, zie eurostatistieken. Ook in Zandvoort hebben we wel degelijk te maken met dit fenomeen. Hoe gaat het college om met de armoedebestrijding? Zeker in deze tijd is het verstandig om hierover na te denken. Voorzitter, schuldenpositie is hoog in onze gemeente. Maar toch een sluitende begroting en dat is knap. Toch ziet Sociaal Zandvoort een heel klein lichtpuntje. Om de schuldenpositie de komende jaren, dus niet volgend jaar, maar de komende jaren naar beneden bij te stellen. Dan gaan we weer kerntakendiscussie. Investeringen op een laag pietje zetten. Hoe kan je goedkoper en efficiënter werken? Dit zijn een paar stappen die er genomen moeten worden. om te komen tot een financieel deugdelijk beleid. Sociaal Zondvoort zal meedenken hierin. zodat dit aankomende zomer zichtbaar is. Maar als u gaat peuteren aan de minima, dus de kwetsbare groepen. dan haakt Sociaal Zondvoort af. Daar moet u van blijven. De drie decentralisaties die per 2015 moeten ingaan, of je er nu blij bent of niet... wetmaarschopende ondersteuning, jeugdwet, participatiewet. Tijdens de invoering van de WMO heb ik al gewaarschuwd... dat bijna de hele zorg naar de gemeentes zal gaan verhuizen. Hmm. Voorzitter, Sociaal Zondvoort denkt dat de UWV... met de taken die het nu nog uitvoert over een jaar of tien... zo goed als verdwenen is... en alles zo goed als onder de gemeentes gaan vallen. Voorzitter, de WMO... Sociaal Zandvoort verwacht dat mensen die echt hulp nodig hebben... dat ook krijgen en dat u niet gaat bezuinigen om te bezuinigen. En pas op voor ongelijkheid straks. U verwacht dat buren en of familie meer hulp moeten bieden... aan degene die zorg nodig heeft. Dit wilt u bevorderen door gesprek aan te gaan... maar dwangmatig optreden kunt u niet. Stel je voor dat iemand hulp nodig heeft... maar de omgeving kan of wil niets doen. Wat dan? Hoe gaat u hiermee om? Mantelzorg kunt u niet afdwingen. Sociaal Zandvoort kan nog meer van dit soort vragen stellen. Maar we willen en moeten afwachten hoe alles gaat verlopen in 2015. Dit geldt ook voor de jeugdzorg. Alleen, alstublieft, laten wij niet voor as en psychiater spelen. Participatiewet. Ik haal één onderwerp eruit: iets doen voor je uitkering. Maar wat moeten deze mensen doen? Dan kom bij ons op, koffie inschenken, strand boodschappen doen voor mensen die het niet kunnen. Sneeuwruimen van stoepen en VVD-item kan niet. In de wet staat dat bewoners wettelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen stoep. Dus ook bij sneeuw. Voorzitter, wij als Sociaal Zondvoort zullen onze ogen en oren open houden en moet u in gesprek gaan mochten wij een omissie tegenkomen in de drie decentralisaties. Ook voor Sociaal Zondvoort geldt: als je kan werken, moet je werken. Maar er moet er wel werk zijn. Het enige vreemde is. Bij een uitkering van het UWV mag je zo goed als geen vrijwilligerswerk doen. Krijg je een uitkering van de gemeente, dan moet je. Hoe krom kan iets zijn. Voorzitter, bij het woord drie decentralisaties... kwam bij ons in één keer een Nederlandse zonarist naar boven. Wel te verstaan, Mieke Telkamp. Een jaar of veertig geleden, met een nummer... Er zat de tekst in met de woorden... waarheen zal deze weg ons leiden. Deze regel is hier toepasselijk op de drie decentralisaties... Wordt het toch een zachte landing of een harde? De tijd zal het ons leren, laten we eerlijk zijn. Voor veel mensen zal het een harde landing zijn. Met klem wil ik nog benadrukken dat het door de overheid beschikbaar gestelde budget hiervoor... ...ook volledig dagen wordt uitgegeven waarvoor het bedoeld is. Bezuinigen op dit budget, dit geld voor andere taken gebruiken, is bij ons onacceptabel. Voorzitter, wonen en leefomgeving en het groenbeleid... Nou komt er een beetje een tricky verhaal. Het college weet ervan. Dus ik hoop op een en ander toezegging uh, morgen van het college. Het groenbeleid is zo'n vermoed anders. Zeker als het om uitvoering gaat. En dat heb je het al. Want dan mag je eigenlijk niet zeggen als raad. Van een geschreven beleid door een beleidsmedewerker. Zo het groenbeleidsplan. Deze moet veel meer een contro controlerende en sturende rol krijgen op uitvoering van het beleid. Hij of zij hebben immers het beleid geschreven. Ook op financieel gebied zal er een knip moeten komen, zoals beheersbudget voor schouw- en beheerswerkzaamheden naar OB, onderhoud en beheer. Op, de manier, op die manier zijn de kosten van groen inzichtelijk te maken, zowel voor u als raad als voor het college. Niet alleen voor nu, maar voor de hele afschrijvingsperiode. Dat geldt ook voor alle bomen in zon voor het inclusief onderhoud met een brekend risico. Een beleidsmedewerker kan dat inzichtelijk maken en ons zien dat de kosten binnen de perken blijven en waarschijnlijk zelfs goedkoper gaan worden. Ook zal er geschouwd moeten worden. Doen wij dit, doen wij dit niet, dan zal onze groen, groenambitie niet waargemaakt kunnen worden. Voorzitter, voordat het college gaat piepen, dit alles kan binnen het bestaande budget plaatsvinden. Vandaar dat het sociaal Zondvoort hoopt. We hadden eigenlijk een motie gemaakt, maar die wil ik nog niet indienen. Maar we hopen op een of andere beantwoording van het college straks. Voorzitter, 90% van onze toeristen zijn Duitsers. Daar moet op ingespeeld worden. Dus netheid van groen en openbare ruimtes is een vereiste voor de Mooie aankleiding van groen en openbare ruimtes hoeft niet duur te zijn. Als je er maar goed over nadenkt. Denk eens aan adoptie van rotondes. Ik noem maar een voorbeeld. Voorzitter, even terugkomend op het memorie van antwoord. Op uw antwoord van de vraag van Sociaal Zondvoort. Over de zogenaamde... Gehaalde CROW-normen. Wat geen antwoord is, want hier keurt de slager zijn eigen vlees en dat is onacceptabel. De groenambitie is door de raad vastgesteld, waarin staat dat er een externe en de burgerschouwing plaats te vinden. Intern kan, maar niet door degene die het gewoon zelf aanricht. Vroeger op school mocht ik ook mijn eigen rapportcijfer niet invullen. Ja, heel jammer, ja. Vandaar ook de gemelde motie die ik nog onder mijn pet heeft. Uh, voorzitter, uh, uh, de, de, de, de uh, interne schouw kan... als je dan eventueel deskundige burgers... op het gebied van groen en openbare ruimtes kan vinden. Speelplaatsen. Ook alle spe speelplaatsen voor de kleintjes... zijn heel en veilig en schoon is te lezen. Ga eens kijken in uw noord, dan schrikt u. Sociaal zon voor verwacht van u... dat u de bestaande speelplaatsen gaat opknappen... En dat het er netjes schoon en veilig spelen wordt voor de kleintjes. Ook nu ook nu weer moet ik zeggen dat zandvoort groter is dan tot de spoorbomen. Of is alles wat erachter is een vergeet nietje Ik hoor graag van u. De reddingsbrigade. Zandvoort he heeft als toeristenplaats een zekere verantwoording ten opzichte van de gasten. Het is noodzakelijk dat we een goed functionerende reddingsbrigade hebben en dienen die. ...als gemeente te ondersteunen met goed materiaal. Feitelijk is het momenteel slecht gesteld met de reddingspost Zuid. Nu schiet mijn beeld helemaal weg. momentje, voorzitter, ik wil even weer zoeken waar ik was. Wil je mijn stuk hebben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dankjewel. Ja, ik heb hem alweer. Feitelijk is het momenteel slecht gesteld met de reddingspost Zuid. En een van de twee reddingsvoertuigen, ook wel strongvoertuigen genoemd, die twee drie jaar geleden al vangen moeten worden. Sociaal Zonvoet heeft hier over vragen gesteld die gisteravond laat pas zijn beantwoord. We beginnen ons af te vragen. Dan gaat hij weer. Ja. ja. is een Ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan komt dat je gaat draa uh, draaien en dan schiet je in één keer uh, met een hoed gewoon uh, naar dus boven. Staat dit allemaal in uw betoog, meneer Pa? Wat zegt u? Mijn voorstel is dat u het betoog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. U bent nee, nee, nee, nee. is een IPIT. Tien minuten aan het woord. Sjoerd <laughs> uh, zal we hebben die vraag over, zal die gisteravond beantwoord zijn. We beginnen ons af te vragen in hoeverre wij nog serieus genomen worden en vinden dit zeer kwalijk dat onze vraag gisteravond pas zijn beantwoord dit te zeiden. Wij hopen en verwachten van de portefeuillehouder dat deze in... Dankjewel, Arie. Ja, ja, ja, ja, ja. Dames en heren. Wij hopen en verwachten van de portefeuillehouder dat deze in 2015 met een oplossing komt... zodat de Zandvoortse Reddingsbegade veilig en afdoende haar werk kan blijven doen. Hier komen wij met een motie over. onderbelasting. Niet de eerste keer dat wij hierom vragen. We willen het college vragen om met een voorstel te komen tijdens de voorjaarsnota om afschaffing van onderbelasting. Meer en meer gemeenten schappen deze zoals Bloemendaal. Voorzitter, Volkshuisvesting. De huidige presentatieafspraken met de kei kunt u niet openbreken is door u gezegd. Of u wilt het niet of de kei weigert het, ik laat het in het midden. Maar sociaal Zandert u wel vraagt en hoopt op een toezegging van u om samen met de raad de nieuwe presentatieafspraken op papier te zetten zodat we als raad straks niet weer achter de feiten aan moeten lopen. Wat Sociaal Zandvoort belangrijk vindt, is dat de Kei stopt met de verkoop van onze sociale woningvoorraad. En dat wij stoppen met de huur meteen naar het plafond te brengen. Het zijn wel woningen voor de kleine portemonnee. Wil de Kei dit niet vrijwillig doen, dan maar via de aankomende presentatieafspraken. Amtelijke samenwerking met Hanem. Voorzitter. Voor er ook maar verder gekeken gaat worden naar verdere amtelijke samenwerkingen, was Sociaal Zandvoort eerst alles bezien hoe het met de drie decentralisaties, drie decentralisaties zal gaan verlopen. Amtelijke Ampel, samenwerking moet niet altijd zeggen... dat iets goedkoper wordt, zeker de eerste jaren niet. Misschien wel efficiënter. De ambtelijke samenwerking met de drie decentralisaties... Wat, geit, wat gaat dit kosten de komende jaren... dat is nog niet inzichtelijk gemaakt. Voorzitter, u merkt dat wij veel naar voren kijken... en niet achterom. Maar ik kan het niet laten om toch even achterom te kijken. Wat er gebeurd is met de vorige wethouder van OPZ... heer Cohen, mag nooit dan ook nooit meer voorkomen. Als ik hier aan terugdenk, dan schaam ik mij nog diep... op de manier hoe dat gegaan is. De reden is eigenlijk nog... de reden is eigenlijk mij nog steeds niet duidelijk. Laat dit en wij zal les zijn van hoe het niet moet. Voorzitter, een vraag aan de fractievoorzitter van OpenChip... Waarom, waarom hij voor de zoveelste keer niet transparant geweest is... om zo zelf zond voor te melden... dat deze een nieuwe wethouder zal voordragen. Deze tekst is nu achterhaald. Maar voortaan even een persoonlijk mailtje of belletje is toch niet te veel gevraagd. Het vertrouwen in u en openzet staat wel op een zeer laag pitje. Als deze al niet gedoofd is, laten we hopen dat het vertrouwen weer gaat groeien. Misschien geldt dat wel voor de hele raad en het college. Maar zeker voor u en uw partij. Voorzitter, ik sluit af met de woorden. Vertrouwen in Eendracht is goed verzond. Voor het. Laten we daaraan werken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paard. Ik kijk even rond. Dus er behoeft nog aan een nadere vraagstelling. Uh, meneer Kramer. Ja, voorzitter. één ding dat triggert me. Dat is onder andere de hondenbelasting. En u zegt, jij wilt uh, het college verzoeken of uh, vragen om met een voorstel te komen. Maar het is juist nu het moment om met zelf met een voorstel te komen. Dus heeft u dat uh, overwogen? Nee, nee niet overwogen. Dat laat ik li het liefst aan het college over... Want als ik het nu ga doen moet ik ook nog een zak geld gaan vinden. En met de voorjaarsnood hoeft dat niet. Ja. Helder meneer Kramer. Goed. Ik kijk verder rond. Ik constateer dat er geen uh, nadere vragen zijn. Daarmee dank ik heer Paap voor zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen. Ik heb u net meegedeeld dat ik voornemens was om daarmee uh, de vergadering te schorsen. En dat betekent dat morgen de vergadering om acht uur wordt heropend. En die start dan met een bijdrage, een eerste reactie van het college. Ik zie nog in ieder geval een vinger, twee vingers zie ik, eh, dacht ik te zien. Eén van meneer Simons, u heeft een vraag over deze orde. Niet, niet over de orde voorzitter, maar ik realiseer me dat aan het eind van het bedoog, ik heb het nu net voor me gekregen van eh, sociaal zandvoort, dat er een vraag gesteld is en misschien is het onbeleefd als ik daar niet op reageer. Okay. Bij deze? Uh, de vraag is om zo transparant mogelijk te zijn met het, uh, uh, het voorstellen van wethouders. Ja, Ik hoop niet meer dat het heel veel gaat voorkomen, <laughs> meneer Paap. Maar wij zullen dat uh, zo, zo transparant mogelijk doen. Kijk, als we nog in gesprek zijn, dan is het een beetje moeilijk om iemand voor te stellen. Maar zodra er iets definitief is, beloof ik dat we u dat zo snel mogelijk duidelijk zullen maken... en erover zullen inrichten. want nou, de vorige keer is natuurlijk een beetje goed de fout in gegaan... want ik heb het uh, moeten lezen... Uh, na, uh, na een mail... die naar uh, mevrouw Gorenzon uh, gestuurd is. En daar kreeg ik een keer maar een berichtje... oh, we hebben een nieuwe wethouder... Oh, die gaan we voordragen. Ja, maar dat zo weet ik dan... niet meneer Simons... dat is niet transparant... en dit kan, dat kan ik ook niet accepteren de volgende keer. Meneer Simons. Ja, ik, ik begrijp dat dit dan heel... Uh... Ingrijpende maatregelen gaat uitoefenen, meneer Paap. Maar uh, ik denk dat als ik nog even refereer aan de, aan de introductie van uh, Wethouder Blesgraaf, dat ik uh, en ook uh, de redacteur van de Zandvoortse Krant, want daar op de website heeft het gestaan ook duidelijk zijn excuses heeft gemaakt dat het gebeurd is... want hij heeft die informatie onder embargo gekregen. Dan moet u mij niet aanspreken op dat het fout gegaan is. Vind ik een beetje... Kind. Nou, nee, daar gaat het helemaal niet om. U had mij gewoon kunnen inlichten. Een klein belletje, één minuut, half minuutje, klaar. Goed, Rond ronden dit punt af. Ik constateer net dat het college begint. Ik constateer ook dat... Als morgenavond niet rond 11 uur wij in afrondende stemmingen zijn, ik dan zal overwegen om een volgende schorsing te doen. Dus ik geef het u alleen mee, dan weet u dat op voorhand. Ik dank u voor uw inbreng en schors de vergadering.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 secrecy, sensed and blinded by love for Delilah, how can one ever believe in this world so empty, of moral, chivalry, and of justice, how can one even lead in this world so referee, where what's small is another man's pleasure?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 Je bent als de wind die de viola laat zien, Het parfum van de rozen ver met zijn neergaat. mij bonbon en chocola. Soms begrijp ik je niet, weet je dat? Hoeven niet voor mij. Had daarvoor maar een ander gekozen. Die houdt van wind en het parfum van rozen. Voor mij ligt al dat gepraat over smaak. Ik voel niks in mijn hart. Ik wil je in Ik wil niks in mijn hart.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 Maar een ander in tuinen Die gek is op de mannen en op de duinen Voor mij ligt al dat gepraat over smart Lekker in je mond Maar ik voel niks in mijn hart Nog één woord, nog één woordje maar Gapabel, gapabel, gapabel Je moet naar me luisteren Gapabel, gapabel, gapabel Mijn leven houdt ervan aan Gapabel, gapabel, gapabel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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.